Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Justitie in Spanje onderzoekt de kus van de voorzitter van de Spaanse Voetbalbond. Nadat Spanje er met de WK-winst vandoor ging, kuste Luis Rubiales, speelster Jenny Hermoso, vol op de mond. Ze zegt dat dat zonder toestemming gebeurde. Het Openbaar Ministerie zegt dat dat neerkomt op seksueel misbruik of geweld. De moeder van Rubiales ging vanochtend in hongerstaking. Ze heeft zich samen met haar zus opgesloten in een kerk... vertelt correspondent Edwin Winkels. Uit protest uh, tegen de, de, de bloeddorstige en onmenselijke jacht... die er op haar uh, 46-jarige zoon is ontstaan. Volgens haar doet hij geen uh, vliegkwaad. Uh, is het absoluut onterecht waar, waarvan hij beschuldigd wordt. En zij denkt dat er iets meer is. Van waar is ja, wat zit hierachter dat mijn zoon door iedereen uh, zo wordt achtervolgd... Ze komt pas weer uit de kerk als er gerechtigheid is, zegt ze. Voetbalbond FIFA heeft Robiales geschorst, maar de Spaanse bond weigert hem te laten vallen. Het is noodweer in de Alpen. In Oostenrijk en Zwitserland is het met bakken uit de lucht gekomen en er zijn overstromingen. In Frankrijk zijn er aardverschuivingen, vertelt correspondent Charlotte Waiers. Voor ons nog lijken er geen meldingen van gewonden, maar er is natuurlijk wel heel veel schade aan huizen, aan auto's kelders die zijn volgelopen, er zijn wegen en delen van het spoor afgesloten op sommige stukken. En ja, je ziet eigenlijk wel dat in die hard getroffen gebieden, dat daar de brandweer is uitgerukt massaal. En de situatie, de Alpen is natuurlijk een heel groot gebied, de situatie verschilt van erg van plek tot plek. In Verschillende gebieden hebben mensen hun huis moeten verlaten. Een kerstbomenkweker bij Apeldoorn heeft geen lekker weekend gehad. Duizenden kerstbomen op zijn terrein zijn vernield. Ze zijn er toppen afgeknipt of afgebroken en op andere bomen is een goedje gespoten waardoor ze bruin worden. Dit is uh, diep triest. Ik kwam hier aan en toen troffen trof we dit aan. Gewoon uh, afgeknipt met een uh, grote takkenschaat. Dit is een levenswerk van ons en uh, ja, dat, dat, uh, dat doe je niet. Waarom de bomen vernield zijn weten we niet. De schade kan oplopen tot 4 ton. Dan nog het weer. Vanavond is het, op de, is het op de meeste plekken droog. Vannacht kan het wat mistig zijn. Morgenochtend is de mist weer weg. Het wordt dan van alles wat. Soms wat regen, maar ook droog en nog ruimte voor de zon. En het wordt een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANDD. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANDD Verkeersinformatie.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 Morgen is het echt zover, want dan beginnen we aan het verhaal hier in Zandvoort met de Dutch Grand Prix. Uh, met een vrije training onder andere van de heren van de Formule 1. En uh, er, is, er zijn nog twee uh, andere raceklassen actief. De Formule 2 en de Porsche Supercup. En dat is het dan. Uh, maar goed, uh, dat hebben, biedt natuurlijk wel de, de nodige voordelen. Zo kan men, uh, wat, meer, uh, zo heeft men wat meer ruimte op uh, het uh, Rennes uh, Daar kunnen ze dan uh, wel het een en ander kwijt.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 the rear belt the bucket of bags spilling out the bag, spillin it in hell God's on already been to hell God's on already seen that jail ik is zo brief en net de mailman In de Maledive van het land en jij verveelt je Brown skin with me en ze rijdt het of ze wilt het En ze gang is binnen ook al stap ik uit de building In hell gang. we taken off, life is crazy Die dag in de garden, I got her on the block, that's what made me Ze om me in, het was het waard, ik weet het zeker Ze vragen me of het staat, ik zeg ja, ik weet het zeker Maar ik denk niet aan haar, ik denk dat laat aan die paper ik Kan ik haar niet laten gaan, het wordt het waard, ik weet het zeker ben op mezelf, dat wordt mijn beste bed. Eh, zij is op het Bull en een sigaret.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 Iets van Tuskhead had laten horen. I guess was dat. Maar dat kwam uit het programma van Maarten Verduin. En dat was dat uh, kwam wel, het programma. Dat heet op de zaterdagmiddag tussen 4 en 6 podium 1071. En dit.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 Treasure at the end of the rainbow that would make worth all the travel.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 Toch? Nee, klopt. Ik denk dat we ongeveer twee jaar geleden het idee zeg maar van ons is begonnen ja. en bijna een jaar geleden, ik denk afgelopen november hebben we inderdaad spark uitgebracht voor onze ja. single. Ja. Uh, die zijn nog niet heel lang, klopt. Ja. En, uh, en smaakte dat meteen naar meer om dan toch ook maar de, de stappen te maken naar uh, meer materiaal? Ja, eigenlijk wel. Uh, eigenlijk.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 Ik ben bang dat het tegelijk antwoorden. Dat is ook. Hè? Dat is de rest van. Ah, dus de, die, die doet de, de leading vocals uh, eigenlijk. En de laatste is Kevin. Dus het, het is een beetje dezelfde. Uh, ja, hoe noem je dat? Dezelfde soort samenstelling als Ivy Fox, als je dat wat zegt. Ivy Fox. Dus ja, is, het is een band uit Den Haag. Drie dames en één heer.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 Uh, betekent dat we er nog eentje gaan uh, laten horen. Ja, die hoort dus een beetje beter interieurs, uh, zolang ze Maar uh, ik kan het niet laten, want ik blijf nog steeds dat het gewoon een steengoeie single is. Bovendien uh, hebben ze van hun Engelse tournee hebben ze wat beelden bij elkaar. En daar hadden ze gedacht, van, weet je wat, we maken er een hele videoclip uh, van. En dat is dan gelijk meteen de officiële videoclip die bij dat nummer hoort.